Er zijn maar vijf Kamerleden uit Gelderland, terwijl die provincie er bij een verdeling op basis van inwoneraantal 18 zou moeten hebben. Brabant heeft er 9, terwijl dat er op basis van inwonertal 22 zouden moeten zijn. Het kernafvaltransport in Duitsland zal op zijn vroegst morgen in Gorleben aankomen. Het is nu onderweg naar het station van Dannenberg, waar de containers met het kernafval op vrachtwagens moeten worden geladen. Dat zal zeker 15 uur duren. Daarna moeten nog 20 kilometer over de weg worden afgelegd. Langs het spoor waarover de trein reed was het vandaag erg onrustig. Op een aantal plaatsen raakte de politie slaags met actievoerders. Bij de uitreiking van de MTV Awards is Lady Gaga als winnaar uit de bus gekomen. De Amerikaanse kreeg drie prijzen, waaronder die voor beste zangeres. De 16-jarige Canadees Justin Bieber kreeg twee awards, onder meer die voor beste zanger. De prijzen van de muziekzender werden uitgereikt in Madrid... Californische rockband Linkin Park kreeg de prijs voor beste live act. Baanwielrenner Tim Veld heeft op het EK in Polen een zilveren medaille gewonnen op het onderdeel Omnium. Het goud was voor de Duitse Kloegen. Veld reed in het laatste onderdeel de kilometer tijdrit, een snellere tijd dan de Pool Ratajk, die tot op dat moment tweede stond. Het weer, vannacht in het zuiden nog regen, minimumtemperatuur tussen 2 en 4 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen, het wordt dan 7 graden.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 Heel de baan, daar waar het juist moeilijkst was, maar een paar stappen staan.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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior. my God.